Het weer bewolkt, buien met kans op hagel en onweer. En aan de kust harde wind, temperatuur rond 8 graden. Morgen af en toe zon, in het weekend wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij de randweg van Dordrecht, 3 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Zonder jou. Ik blijf jou te droog. Want door jou wordt de lucht weer blauw. Ja, door jou wordt de lucht weer blauw. En ik ben niks zonder jou. Nee, neerlijke zonder jou. Mis is een arm om me heen. Te veel mensen, toch alleen. Wat goed moet, dan gaat fout. Maar bij jou is het warm. Je verdrijft de kou. Ik ben er. Ransom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 To the motherland, sells love to another man.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 It's too tell you what it really is, I can only tell you what it feels like And right now it's a steel knife in my windpipe I can't breathe but I still fight, While well, I can fight As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight High off of love, drunk from my hate, it's like I'm huffing pain I love it the more I suffer, I suffocate Right before I'm about to drown, she resuscitates me She fucking hates me, and I love it, wait Where you going? I'm leaving you, no yeah Same that snap? Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gone.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 See Fijne